Rieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de haven van Vlissingen is opnieuw een grote lading drugs onderschept. In pallets met fruit werd bijna 1600 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 118 miljoen euro. Het fruit kwam uit Colombia en had Duitsland als eindbestemming. De bekende Belgische tv-presentator en acteur Tom Waas is zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Hij reed vannacht op de ring van Antwerpen tegen een wegafzetting aan, bevestigt zijn manager tegen de VRT. Hij moest uit de auto worden geknipt en gereanimeerd en werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zou zijn toestand ernstig maar stabiel zijn. Tom Waas is bekend van de Netflix-serie Undercover en verschillende reisprogramma's. In de Spaanse provincie Valencia hebben duizenden mensen gisteravond de zware overstromingen van een maand geleden herdacht. Daarbij kwamen 220 mensen om het leven. In Paiporta staken honderden mensen kaarsen aan. In bijna 30 andere plaatsen waren ook herdenkingen. Vandaag wordt opnieuw geprotesteerd. De demonstranten eisen het vertrek van regio-president Mazon omdat hij te laat kwam met de overstromingswaarschuwingen. Ze willen ook dat er een strafrechtelijk onderzoek komt... naar wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is. In de Duitse stad Hannover worden 9000 mensen geëvacueerd... vanwege de mogelijke vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de patiënten in een ziekenhuis kan niet worden verplaatst. Zij mogen daar blijven met verpleegkundig personeel. Ze worden in het gebouw beschermd door een metershoge muur van zeecontainers. Het weer geregeld zon, vooral in het oosten, in het westen meer bewolking... en vanavond langs de kustkans op motregen bij een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, we zijn er weer. Ja. Tweede, tweede uur, hè? Tweede uur. Hey. En, uh, we hebben een, uh, iemand gebeld, maar het gaat even fout. Maar dat horen we zo wel. Ik zal even zeggen wat we in de tweede uur gaan doen. We gaan onder andere praten met uh, Kok Zwemmer, als het allemaal lukt, via de telefoon. Uh, Erik Weijers komt in de uitzending over uh, uh, het boek van Michel van, van Jant over 75 jaar circuit... En uh, als het goed is, hebben we ook nog Thomas de Jong aan het einde van het programma om nog even verder door te praten over uh, zijn prijs als Je vrijwilliger, bent er nog? vrijwilliger van het jaar. Oké, okay, wacht. wacht hè. Hoorde jij de uitzending of niet? Nou, mooi muziekje. En nu? Oké. Okay. Dus we gaan even wachten op uh, kokzwemmen die dus gisteren na 39 jaar uh, afscheid nam van. Uh, uh, de sporthal, waar hij, uh, waar hij heel lang gewerkt heeft, 39 jaar dus. Dat is heel raar, ik hoor alleen maar een, een keystone. Ne, ne, doe eerst even een muziekje anders, uh, gell, dan Laten we, we even een muziekje doen, jongens. Ja, Godde laten we Godde maar nog even Godde. doen. Uh, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Welcome back.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 Welcome back. Het was uh, Welcome Back van uh, uh, de serie Kotter. Een... Weet je dat nog, Hans? Uh, nee, dat is een tijd geleden. Gels. Ja, dat is 1976 geleden. 76, ga ja. aan. Ja, we zitten nog een beetje te... Ja, oh, te ze met uh, de telefoonlijnen. En uh, we, gaan, we gaan proberen kok nog een keer te bellen. Ja. Maar eerst nog even een muziekje. Ja, toch, toch nog maar muziekje, jongens. Want... Ja. Uh... Anders weet ik het ook Mercy all things ain't what they used to be now. now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south. And east. Oh, mercy, mercy, mercy. All things ain't what they used to be now. All wasted on the ocean and is full of Nou, als het goed is, uh, hebben we. Kok Zwemmer aan de lijn, klopt dat? Dat klopt, uh, uh, Gerne. Ja, ja, we zijn naar uh, Hans, we hebben Kok aan de lijn. Oh, we hebben Kok aan de lijn, zeg, Dat is mooi. Uh, <laughs> Goedemorgen, Kok. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij een beetje bijgekomen? Kok uh, heeft gisteravond een, een, een afscheidsreceptie gehad in de sporthal, ja. uh, erg druk, ben je een beetje bijgekomen. Ik uh, had vanochtend inderdaad even moeite met uh, wakker worden en vanavond ja. al helemaal met uh, in slaap vallen van zoveel uh, indrukken. Ja, kom voorstellen. Was, uh, indrukwekkend, ik ben uh, gigantisch verwend, uh, Hans, uh, door uh, de opkomst en uh, ja, door alles en iedereen. Uh, ja, en, uh, Wat... een hoop cadeaus om een hoop wijn. Uh, hoop wij, voorlopig moet we door met een uh, grote familie. Dat, uh, dat toch even... Ja, nee, je hoeft voorlopig niet naar Gallagher, -Gal, dat klopt. Hey, en, uh, ja. Hoe heb je dat allemaal mee naar huis genomen? Of heb je van Genteloos gebeld? Nou, we zijn gisteravond met de familie nog even uh, gezellig uh, uitwezen geweest. Oh, bij, uh, gezellig, uh, ja. Leuk. En uh, vanochtend uh, heb ik uh, ja, de presentjes, de bloemen, de uh, nee, hele. Uh, ja, opgehaald. Ja. Ja, ja, ja. ja, het was gewoon te veel uh, om, uh, om op te noemen bij wijze van spreken. Ja, want ik hoorde iemand zeggen van... Uh, ...Kok was bang dat er niemand zou komen. Maar dat, valt, dat viel erg mee, hè, geloof ik. ja Nou ja, je hebt altijd de angst. Hè. Je weet natuurlijk ja. nooit wat er komt. Ja, ja, uh, nou, je bent altijd een beetje onzeker erover. Ja. Maar uh, ja, dit was uh, overtreffende trappen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, Kok... ...als je 39 jaar in de sporthal hebt gewerkt... ...heb je natuurlijk duizenden mensen langs gekomen. Duizenden zonfoto's ook waarschijnlijk. Nou, in ieder geval honderden. En nou, die hebben er allemaal herinneringen aan natuurlijk, hè? Uh, absoluut. Uh, ja, heel veel herinneringen. En uh, nou, zijn er eerder uh, tienduizenden dan honderden hoor. Uh, ja, uh, heel, uh, is het gekomen. Ik, ik zei in het begin duizenden, maar dan kunnen er misschien wel tienduizenden geweest zijn. Ja, uh, het zijn er heel, zijn ja. heel veel geweest, geloof ja. ja. ik. Uh, ja, jij, jij bent begonnen kok in de, in de pelikanen al, neem ik aan, of niet? Klopt, ja. Uh, meneer Korver werd toen ziek en Grijs Belaner nam me toen over. Oké. Okay. En uh, ja. ja, die werd conciërte op de Gertsenbach uh, maafal. Ja. Uh, daarna heb ik het stokje van Gijs overgenomen. Oké. Okay. Uh -huh. en, en dat en... Uh, ja, 39 jaar volgehouden. En dan praten we uh, over 85 of zo, denk ik, hè? zoiets? December 85 ja. Uh, begonnen, ja. En, ja. Uh, ja. december uh, 24... Uh, ja, niet De leeftijd heeft 67 en dan uh, mogen we... Ja. Heb je er lang uitgekeken of uh, valt het mee? <laughs> ja, het laatste jaar ben je toch een beetje uh, ja, ja, afstand ja. aan het nemen. En uh, ja, gaat het er eigenlijk voor Maar ja. jullie kennen elkaar goed, hè? Nou ja, goed. Ik, ik, ik heb natuurlijk gevolleybald en, en, en met Ja, ik, ik, ik, ik kwam... Hockey, hockey hebben we ook nog gedaan. Ik hoor tenminste ik niet, maar... Ja, zeker, uh, schuizrechter... Uh, schuizrechter bij hockey, zaalhockey... Zaal en uh, uh, opzetten van, van, van al die zware balken. En <laughs> die moesten ja, ja. weer opgeruimd worden. Dus dat, nou, dat, dat was wel leuk, toch? Ja, dat was in de tijd dat ik op het circuit zat. Ja, dat zal wel. <laughs> ja, ja, <laughs> hey, maar Kok, uh, als jij nou zo terugkijkt... Hè, wat, wat, wat, wat, wat schiet bij jou... Ten eer, het eerste naar binnen dat je denkt... Van, nou, dat, dat is toch wel erg leuk geweest? Nou, het allerleukste is... Uh, het plezier in mijn werk geweest... omdat Aha. je altijd werk uh, ...veel bekender natuurlijk, hè? Die ja, ons komen. dat is waar. Dus ja, uh, op een bepaalde manier is het altijd een bepaalde gezelligheid. Ons kent ons natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Uh, ja, werken met, uh, ik noem het bij even dus, uh, Ja. dus... ...inwoning van Zaltvoort, laat ik het zo zeggen. Ja. En, en je, uh, hebt ja, bedoel... echt... je hebt natuurlijk van, ja, ja. van, van alles meegemaakt, hè? Van zaalvoetbal tot... Uh... De pastor Malom dat werd gisteren nog even genoemd. Ja, is er ook nog geweest, de de MSX, dat de bezoekers uh, echt in de rij uh, tot aan het station stonden uit heel Europa. Dat, uh, oh ja? Ja, dat, ja, dat zijn allemaal vervlogen tijden. Uh, ja, als, uh, ja, ja, Die stonden ja, echt ja. in de rij aan station. Uh, dat was toen een unieke beurs. Mooi. Dat uh, trok heel veel mensen. Ja, en, uh, Bas, Basie, Basie en Adriaan. He, en ja, Basie en Adriaan. Uh, er ook nog, wat, wat toen, <laughs> he, toen was het nog heel succesvol, hè, he, daar ook al ben je 65, het blijft toch leuk om daarnaar te kijken. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus, uh, dat is altijd leuk geweest. Ja, en een, in een dus, volle hal, uh, volle hal ja. met, met de zaalvoetbal en, en heb jij de basketbal ook nog meegemaakt met, uh, met Lions, dat ze in de Eredivisie divisie speelden? Of? Nee, dat uh, is. Dat uh, was de daarvoor. De geweest, uh, dat heb ik uh, niet meegemaakt. Okay. Wel Wel ze nog landelijk op hoog niveau speelden, maar geen Eredivisie divisie uh, profbasketbal. Weer. Ja, maar toen zat het ook altijd vol, hè? Dat zat. Uh, Propvol. De dunes die daar stond dus uit de propvolle. Uh. Ja, ja. ja, dat was ook spektakel. Uh, uh. Ik ging zelf in mijn jeugd ook kijken naar die wedstrijd. Ja, begrijp uh, ik. En uh, ja, echt spektakel uh, natuurlijk. Met uh, ja, prachtige Amerikanen ertussen. Ja, uh, uiteraard. Ja, nee, het was heel, uh, dat was ook een hele mooie tijd. Uh. Ja. Ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid in de sport. Al ik nee, het, uh, dat kan ik, uh, ik me voorstellen. Hey, Zak je nou de hele dag daar? Of, uh, want je moest natuurlijk veel s'avonds ook werken. Uh, meestal begin je zo om twee, drie uur s middags en uh, ja, dan is het tot elf uur, half twaalf uh, doorwerken. Uh, uh. En het weekend uh, ja, gaat het wekkertje al uh, om half acht, want om negen ja. uur in de tennis al. Uh... Ja, niet te geloven, hè. Maar ja, je, je hebt ja. natuurlijk overdag ook uh, die, die, die kinderen uh, van, van scholen die uh, gymnastiek hebben. Ja. ja, elke dag zitten er uh, twee uh, scholen in met, gymn uh. met gymnastieklessen. Uh, maar uh, ja, daar letten de Gimler leraar op, anders zou je om 8 uur moeten beginnen. Want, ja dat, jaar, een... want uh, ja, dat gaat niet uh, lukken, niet nee. Vragen, uh, nee, nee, Nee, nee, En de opvang, dus, van, uh, uh, de, ja, de opvang van de vluchtelingen, wat, wat zag je daarvan bij? Een jaar of acht geleden, denk ik, zoiets? Uh, 2015 is dat geweest. Ja, ja. Uh, uh, ja de, vooral de snelheid waarmee het ging, uh, om half 12 kreeg ik een telefoontje van de burgemeester van uh, God, kan jij even op de raadhuis komen. Uh -huh. Toen had ik al een beetje vermoeden waar het er naartoe ging in die tijd. En uh, ja, toen kreeg je de antwoord van ja, de sporthal wordt gevorderd en uh, morgenavond zitten daar uh, 156 uh, vluchtelingen in. Zo, ja, ja, ja. Dus dat moesten we even, ja, uiteraard met veel hulp van de gemeente. Uiteraard, ja, ja. voor elkaar uh, krijgen. Ja, maar er moesten bedjes komen en weet ik het allemaal, hè? dus er was echt uh, aanpoten, zeg maar. Dat is een aanpoten, maar uh, wij waren in die tijd niet de eerste waarbij uh, de vluchtelingen opgevangen werden in Spotschouwtel. Nee, dat is waar, ja. Dat was een geholide machine eigenlijk uh, die dat uh, raadgestel voor elkaar zette. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En voor de rest hadden we geluk met uh, ja, de vluchtelingen die wij binnen hadden. Het waren eigenlijk allemaal keurige mensen, geen uh, gevallen. Nee, dat klopt, gevallen. dat klopt, ja. Nou, iedereen ja, was... Ja, daar uh, moet je ook geluk mee hebben. Tuurlijk, iedereen was heel trots dat we het konden doen natuurlijk. Hè. Dat was ook... Uh, dat was een soort saamhorigheid, dat was geweldig, toch? Ja, zeker. Ja, dan zie je dat er onontdekte. Uh... Ja. Dat ja, ik dat noemen? Uh, Goede kanten van de zandvoort is balverwezen. Nee, absoluut. Dat, dat, is, dat is sowieso. Ja, ja. Welke, welke sport trok jou het meeste aan? Dat je zelf wel eens ging kijken? Uh, ja, ik mag, nou, ik mag het wel zeggen. De radio, natuurlijk. Ja, nu mag het uh, wel. Ik ben uh, Feyenoord supporter. Dus ik vroeg Nou, dat sport, was het dan. Ik, uh, <laughs> Sorry, wat zei <laughs> je? Ja, nee, maar ik ging vroeger regelmatig naar de Kuip en uh -huh. uh, ja, nu nog af en toe met mijn zoon en kleine dochter en die hebben een seizoenkaart en uh, ja, die willen af en toe met opa meegaan. Ja. Dus uh, voetbal is altijd eigenlijk wel mijn uh, basis. Uh, oh, Oké, okay, ja. En tegenwoordig, uh, ja, je word, wordt ouder, het, velle, het rennen over een heel veel lukt niet meer, dus nee, dat de golfman uh, past beter bij mijn tempo tegenwoordig. Ja, je golf tegenwoordig, hè, wat leuk. En, en, en wat is je handicap nu, uh, koch ik heb handicap 15 meteen. Nou, dat is keurig. Okay. Dat, is een, ja. kun je, dat kun je meedoen, hè? Hoeveel dus, heb jij, Hans? Kan... Um, hoeveel heb ik? 24, 26, geloof ik. 27, zoiets. Maar nou, dat maakt niet uit, maar uh, <laughs> af, en toe zit er een, <laughs> af en toe zit er een goede bal bij. Maar uh, ja, golf is gewoon leuk, hè? Golf is leuk, Hans. Ja. Het gaat, uh, heel vaak, meestal en half in een wereldbal. En dan is je dag eigenlijk alweer goed, vind ik altijd. Goed. Nou ja, dan kunnen we, kunnen we elkaar de hand schudden, inderdaad. Nou, toch? Uh, ja een moeilijk spel, maar als je het simpel maakt, dan kan je er ja, heel veel plezier... Uh, dat is waar, nee, zeker. Het is gewoon een lekker sociaal spel. Hé, hey, luister, uh, wat, wat ga je nou doen uh, met je vrije tijd? Nou, dat uh, vrije tijd kan je tussen haakjes zetten. Uh, onze <laughs> zoon uh, gaat heel snel een uh, better breakfast openen in Spanje. Oh, spannend zeg. Leuk. In de buurt. Oh, ja. En uh, ja, die uh, vindt het natuurlijk wel handig als... Uh, als papa Dat ook van mij had. nou laten we zeggen, in elk geval een schilderkwart in de handen te nemen. Ja, ja, ja. ja. Nee, leuk. Daar wachten, wachten we even op het de koop definitief is. En dan uh, gaan wij ook uh, voor een tijdje die kant op. Ja, ja. Uh. Dus voorlopig uh, ben ik wel even voorzien. Ja, begrijp ik, ja. ja. Dan hebben daar ook ja, mooie nee, golfbanen, uh, Kok. Uh, nou, meer dan genoeg. Uh, <laughs> ja, meer, meer dan gezat, hè. Meer dan ja, zo. meer dan genoeg, ik heb er bijna over. Dus ja. Ik, uh, ja. Wie, wie, wie gaat het van jou overnemen, Kok? Uh, de catering uh, die momenteel uh, erin zit, Jos, en Patricia uh, Michielsen, uh -huh. gaan ook het beheer van de, van de zaal doen. Uh -huh. uh, ja, het lijkt mij een ideale, ideale situatie. Yeah. En de bar en de zaal. En uh, ja, ze kunnen natuurlijk uh, uh, alles fixen wat ze willen. Yeah. Spreken. Uh, yeah. Ja, zeker. Het lijkt mij een heel voordelige situatie. Yeah. Ja. En ik moet ook zeggen, het zijn een uh, van de allerhaardigste mensen die ik ooit ben tegengekomen in mijn leven. Nou, dat is mooi. Dat is leuk. Nou, we gaan het volgende week zien uh, wanneer het gemeentevolleybaltoernooi is, hè? Z ja, Zondag nou, over een week. Het is, het is altijd al een gezellige dag, maar ik weet zeker dat het nu een extra gezellige dag wordt. <laughs> nee, uh, <laughs> absoluut, absoluut, absoluut. Absoluut. Oh. Oké, okay, kok. Hey, hartstikke bedankt voor het gesprek, jongen. En dat je er nog even in de uitstelling wilde komen. En ik wens jou heel veel uh, uh, plezier in je, in je vrije tijd. En uh, goed is meer hè? En goed is meer in Spanje. <laughs> niet met een verre kwast, hè? Maar uh, gewoon... Uh, <laughs> ja, het is 23 graden vandaag daar. Uh, Ach, nee, dat, oh, dat is, dat is lekker, hè? Ja, daar kun je wel naar uitkijken, inderdaad. Ja, ik um, ook, Ja, uh, dankjewel. Nog een heel ja. goed weekend. En uh, we spreken elkaar, kok. Is goed, dankjewel. Okay. Dankjewel. Bye-bye. Zo, bye bye. Bye. Bye. Bye. So, we gaan toch maar even nog door met uh, waar we gebleven waren. Dat was de muziek bedoel je? Met de muziek. Dit <laughs> is Marvin ja. Gaye en... Uh, ja, dat doe je daarna nog wel leuk. Uh, uh. Mercy, mercy me. Oh, oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows From the Lord to the sun, Oh, mercy, mercy, me All oh, things and what they used to be Lost on the heart Oil wasted on the oceans and upon our seas Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy, me And what they used to be Radiation underground And in the sky Animals and birds Who live nearby by the night. Oh mercy, mercy, mercy All things And what they used to be What about this overcrowded land How much more do you from me? Can't you stand it? We zingen, Hans. Ja, erg hoog ook, hè? Ja, lekker oh, hoog. Hè? Weer gevallen. Maar wie zijn dit? Wie zijn dit? <laughs> dit is uh, Marvin Gaye. En oh, Marvin Mercy. Gaye? Ja, dus een prachtige plaat. Ja, mooie plaat. Dus wat dat betreft, uh, dat... daar ligt het niet aan. Ik, en ik, wij hebben... ik dacht je alleen maar hits. Uh... Ja, dat zijn hits geweest. Oké. Okay. Hé, hey, we hebben uh, Erik Weijers aan de lijn. Erik Weijers van het circuit. Van het circuit uh, van Zandvoort. En we gaan praten over uh, een, uh, een stripboek die uitgekomen is. Ja. Samen met foto's erbij. Het is echt een waanzinnig mooi boek. Strip. En, uh, van uh, Michel Vaillant. En Michel Vaillant was uh, in mijn, heugd, mijn jeugd... Uh, een, van, een van de helden van de strips. Ja, met zijn fictieve uh, coureur Michel Vaillant. Hey Erik, en... had jij dat ook? Uh, dat, je, dat, dat, dat je dat altijd uh, las vroeger? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat was wel uh, inderdaad een van de favoriete strips... Uh, die ik altijd las, inderdaad. Uh, ik denk dat dat voor heel veel... Uh... Uh, uh, mannen Mannengeld, uh, van mijn leven en ook nog wel jonger en ouder die het allemaal meegemaakt hebben. En ja, en ook daardoor die strips, uh, eigenlijk ook uh, zich gaan interesseren voor de autosport. Ja, en hey, wat was de reden van, uh, van het, het, het maken van zo'n strip? Uh, nou ja, we, we werden benaderd door de uitgeverij, dat uh, is een Belgische uitgever. Michel uh, van Jans uit Porto Jean Creton werd uh, toever getekend. Die man is inmiddels overleden, maar goed, die studio bestaat nog steeds. Ze komen steeds meer strips uit. Die zit in Frankrijk, maar ze hebben een Belgische uh, vestiging en die had ons benaderd. Uh, joh, wij zouden graag een dossier over Zandvoort willen maken, want dat is het. Hè. Het is niet een, mm -hmm. een stripverhaal wat pagina 1 begint en wat uh, af en in het boek eindigt. Uh, het zijn een aantal uh, verhalen over de geschiedenis van Zandvoort. Uh, uh, en ook een aantal gewoon... Uh, verhalen van geschreven tekst met, met foto's over uh, bepaalde fases uh, uit de historie van het circuit. Echt een dossier waarvan nou eigenlijk het circuit zoals het ooit uh, met, met de plannen kwam voor de rond de Tweede Wereldoorlog net na de Tweede Wereldoorlog tot uh, eigenlijk heden uh, in omschreven wordt. Ja, en het had natuurlijk te maken met het 75 jaar bestaan hè, van het circuit. Ja, toen is het eigenlijk begonnen inderdaad. Dat ah. was natuurlijk vorig jaar al. Uh, en inderdaad, vorig jaar was inderdaad het contact al gelegd. Alleen ja, weet je, zo'n productie was dit, duurt toch wel even. Dus het is uh, nou ja, uitgekomen toen ik hier inmiddels 76 jaar bestond, maar ja, ja, ja, dit ja. is gewoon een heel mooi document om inderdaad die 75 jaar historie uh, ja, vastgelegd te hebben ja. en documenteerd te hebben. Hebben jullie er nog leuk achter? Hebben jullie erover na moeten denken om aan mee te werken? of Jullie waren meteen op Nee, ontersgast? nee zeker. Nee hoor, nee, nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, misschien collega's die niet bekend waren met, met Michel Fajant... Die, die hadden zoiets, wat is dit? Maar nou, toen ik daarvan <laughs> ja. hoorde... en uh, toen zei ik, dit moeten we, gewoon, dit moeten ja. we dus uiteraard meteen doen. Ja. Nee, het album verschijnt als een hardcover... met 64 pagina's voor 24,95... en een luxe versie met een linnen rug en geschineerde Ex Libris voor 74,95. Wat is het, wat is het ja. verschil tussen die twee boeken? Nou ja, de inhoud is hetzelfde. Nou, de, de, de cover is anders. Er Dus een andere, andere kant omheen. heen. En er zit inderdaad een genummerde tekening. Er zit erin gesigneerde tekening door de, door de tekenaar uh, van het dat boek. En, dat die, dat... Uh, en, dat, en die zich gelimiteerde uitgaven uh, oplagen is die beschikbaar. En die is ook voor mij alleen bij een aantal gespecificeerde stripwinkels is die te koop. Okay. Die is niet, in, door, uh, niet, niet bij de Bruna uh, in antwoord te koop. Nee, dat precies. Alleen de normale 24 Euro95-versie eh, verkrijgbaar. Nou, nou is de, de, het boek is gepresenteerd afgelopen week. Of um, uh, die weet voor. Maar in ieder geval de eerste exemplaar was voor uh, Bernard van Oranje. Uh, ja. En die vertelde dat hij ook uh, in zijn gezin van Vollenhoven... ook uh, van Jant uh, erg populair was. Ja, dat was wel leuk. Ja, dat was wel met zijn broers... dat ze ook al die strips daar thuis hadden. Ja. En dat ze die uh, dus uh, lazen. Ja, weet je, kijk nou wat ik, wat ik zeg. En dat is... En bij hem ook, ja, dan, dan gaat hij... Eh, door Michel van Jan ging natuurlijk eigenlijk... Die autosportwereld ging voor, voor, voor kinderen in die tijd. En jonge jo mensen gingen gewoon leven. En raakten ja, ja. daardoor geïnteresseerd. Dus ik denk dat, dat, uh, dat die strip gewoon voor, uh, ja, voor de autosport... gewoon al heel veel betekend heeft. Ja, dat denk ik ook. En ja, als, als uh, ouderen, en uh, wij, wij hebben die strip natuurlijk altijd gelezen... weet je nog steeds wie de hoofdpersonen waren, weet je wel? Oh? Steve Warsen. Ja. Ja. En, uh, en, oh. en, en, en ja, anderen. En het graton, Jean Graton is uh, de, de, de originele tekenaar. En zijn zoon heeft het later ja. overgenomen, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja, ja. Er nou, verschijnen ook nog steeds nieuwe stripverhalen ieder jaar. Dus uh, ja, het leeft voort. En wat ook echt mooi aan die strips is natuurlijk dat het, uh, natuurlijk hè, Michel Faillant en Steve Woorsam, dat waren fictieve personen, maar ze reesden altijd uh, gewoon wel tegen. Uh, uh, ja, ...van uh, bekende namen uit Oostpoort... ...die dan ook in, in strip, als stripfiguren in die boeken voorkwamen. Dat is natuurlijk dus hartstikke leuk. Ja, ik heb begrepen dat uh, uh, Jan Lammers... ...een van de weinigen is die <kijnt> uh, als Nederlander... ...ooit in die strip heeft gezeten. He? Wist je dat? Oh, dat, zou, dat zou heel goed kunnen, ja. ja, ja, ja, ja, ja dat, uh, ik dat zei nou tegen Ger volgens mij ook... Uh, Rob Slotenmaker of Weet je dat niet? Of, over, over die film van uh, Steve McQueen... Uh, Grand Prix, maar Ja, goed. Dat, maar, maar is daar, is daar een stuk over verschenen? Dat, weet, dat ik. weet ik niet dat zeker hoor, dat ik weet, weet ik niet maar zeker. Maar goed. Ik, ik, ik, heb, ik heb ook niet alle stripboeken van Michel van jou thuis, nee, denk nee, ik. Alle nee. heleboel. Nee. Ja. Uh, dus het kan best zijn dat ik er net even eentje mis. Ja, ja. Hey, en, en uh, uh, wat ik wou zeggen, uh, uh, er is nog een stand voor die eraan meegewerkt heeft in ieder geval. Rob Petersen, hè, vroeger de ja. speaker van het circuit. Uh, en, uh, in het bezit van, nou, ik denk wel, tienduizenden foto's. Uh, ja. Van het circuit, onder andere. En die ja, heeft een paar mooie foto's beschikbaar gesteld, hè? Ja, klopt inderdaad. Hè? Want uh, hebben, zeg maar, toen we besloten dit boek te gaan maken, samen met die uitgever, ja, dan moet je natuurlijk ook, uh, er, moesten wij natuurlijk ook input brengen, natuurlijk, over de ja. geschiedenis van het circuit. En ja, ja. wij moesten ook aangeven wat we belangrijk vonden. En dan is het ook heel belangrijk dat je natuurlijk wel echt alle juiste feiten hebt. Ja. En, alle, uh, uh, uh, uh, uh, uh, en de juiste foto's er ook bij hebt. En uh, Rob is inderdaad, uh, nou ja. Uh, uh, echt, wat dat betreft, ons uh, het geweten van het circuit als ja. het op de historie aankomt en om daar ook beeld bij te hebben. Dus die hebben gevraagd of hij hier wilde meewerken. Uh, ja, en, leuk. Nou ja, dat wil hij natuurlijk uiteraard, uiteraard graag, hè, want ook voor hem was uh, Michel al een, een jeugdhelm. Ja, tuurlijk. Ja. goed hè. Hey, de teksten zijn geschreven door een Belgische journalist. Ja, klopt. Ja, die heeft de teksten geschreven, inderdaad. En. Uh, ja, die heeft er, ik vind er ook echt een, een mooi verhaal van. Ja, zeker. Helemaal een hele mooi uh, he, tekst. Een verhaal, ja. Maar jullie ja, hebben alle, alles nagelezen op uh, de feiten die klopten. Ja, ja, het is helemaal, het is helemaal in, uh, in samenwerking gegaan. Ja. Uh, uh, zodat we ook, dat we ook zeker wisten dat er geen uh, ja, onwaarheden in stonden. Nee, dat want is dat, waar. Ja, weet je. En, dat is, en het is ook uh, goed dat we dat gaan Want ik... Uh, uh, ze ...hebben er toch nog wel een paar, paar dingen uit kunnen halen. Nou uh -huh. Dat moet net even anders. Uh, ja, en ja. Dan, uh, en dan, dan klopt het helemaal. Ja, ja, ik had het zelf nog even over een, uh, de naam Tarzanbocht. Daar doen verschillende ja. uh, uh, versies de ronde over. Hier is gekozen voor iemand die een landje had daar. Dus met bijnaam, ja. uh, hij had de bijnaam Tarzan. En uh, omdat de, de bocht zijn naam kreeg... ...is het de, de Tarzanbocht geworden. Ja, dat is de versie die ja, nu in het boek staat. Maar... Dat, dat is de versie die in het boek staat, inderdaad. Dat, dat Tarzan inderdaad zijn uh, landje had opgegeven. Om ja. plaats te maken voor, voor Nou, dat zijn naam aan de, aan de bos ja. Ah, ja. Ah, ja, maar er zijn ja, mensen die mij. Ja, op, op, op, op het is. <laughs> er zijn mensen die. Niemand dus, absoluut. Nee, niemand weet precies hoe het zit, natuurlijk. Nee, nee. is het Dat maakt niet uit. Er staat nu nee. in het boek staat dat, dat, dat, dat Tarzan was de, de, de, de, zijn landje heeft opgegeven. Ja. Nou ja, laten we dat even aanhouden dan. Ja, natuurlijk, dat mag verder niet uit. Maar hey? in de in, de, in uh, België is er uh, in uh, op het circuit van Zolder... bevindt zich nog steeds een uh, Michel Farland Club. En uh, ja, dan kan je dus, uh, ja, dat, dat, dat klopt. Leuk. En uh, ja, en in, in, de, in de, het boek uh, de zaak Bugatti, daar speelt uh, Jan Lammers een rol. Oh, ja. Oké. Okay. Oh, okay. Ja, ja, ja oké. Okay. Oh, uh, om dat nog even uh, aan te strepen, dat uh, we, ja. wij al heel lang ja. meedoen. Uh, in dit, in dit verhaal. Ja. De, de, het boek is ook. Het ja, te... is ook leuk. Ja, nee, In het dossier staat ook. Sorry? Ja. Ga je gang. In het dossier staat ook een deel uh, van een, een, een, een, een, een oude strip. Uh, en ze uh, een mooi verhaal dat ze een nieuwe sportscar aan het testen zijn op Zandvoort. Uh, dat, dat verhaal is al ergens uit de jaren zestig of zo. Dus toen kwam Zandvoort ook al in die strips voor. Ja, ja goed ja, hè? He? Ja, ja, ja. Ja, en het was heel gedetailleerd hè? Al die auto's getekend. Ja, ja nee, je ziet. Uh, je ziet je ziet echt duidelijk dat zomaar de duinen herken je. Je ziet uh, zelfs op een gegeven moment een stukje van, uh, van de oude vijf, dat zie Je ziet ze dus echt in ja. detail. Uh, alle gebouwen die er waren, die komen gewoon terug in die, die stip. Ja, ja, maar ook de zware ongelukken zijn niet uh, uh, uit de weg gegaan. Want uh, het nee. ongeluk met Roger Williamson uh, is, is ook getekend, zeg maar. Oké. Okay. Heel ja. knap getekend, Goh. moet ik zeggen. Maar uh, dat is wel goed, hè. Dat het ook, ook die dingen uh, zeg maar, naar voren ja. komen. Ja, weet je, de, de, ook de tragiek hoort bij de vriendiners ja, de... natuurlijk dus ja. ja Dat hoort ook in het boek thuis. Uiteraard, nee, inderdaad. Het boek is ook te koop bij op het circuit zelf, hè? Ja, bij de Mickey's Bar verkopen we het. En het kan ook online besteld worden via de website van het circuit. Oké. Okay. Uh, en uh, in, uh, in, in zoveel bij Bruna Balkende die verkoopt hem ook. Ja. Dat hey, is en een... de, het, het, het luxe exemplaar, waar kan je die kopen? Uh, ja bij de gespecialiseerde stripwinkels uh, en ik weet niet of Haarlem zo'n winkel kent, mm -hmm. uh, maar anders zal er ongetwijfeld ergens in Amsterdam een zijn. Uh, ja, ik, uh, de zaak zonder ik bloem. Ik niet zeg maar precies. Ja, professor zonder bloem. Nee, de zaak zonder bloem. Oh, de zaak zonder bloem. dat is een stripzaak in Amsterdam. <laughs> oh. Oké, <Okay>, nou, <laughs> dat zou nou, kunnen. Het dat is zou kunnen, het kunnen proberen denk ik. Ja. Ja. Ja. Hey, uh, hoe gaat het verder met de techniek op dit moment? Uh? Uh, nou ja, het is nu natuurlijk uh, rustige tijd, hè. een rustige tijd. Uh, ja. De laatste activiteiten vinden er nu plaats, uh, niet iedere dag meer dat er dat activiteiten zijn. Ja. En dat, dat blijft zo, tot en met de feestdagen feestdagen, ook in januari is het nog rustig, maar we zijn natuurlijk volop bezig met, uh, met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ja, uiteraard. Ik, okay. las, ik las ergens dat uh, er een afvaardiging van het circuit op dit moment in Qatar is, uh, ja. waar, waar wordt gesproken over uh, de, uh, de kalender van 26, maar goed, daar kun je verder ook weinig over zeggen. Maar, nee, nee, dat kan ik. Nee, dat wil ik je ook niet vragen hoor. Maar uh, hoe staat het ervoor? Nee hoor. <laughs> nee, nee, nee oké. Okay. Maar, uh, maar het klopt wel dat de mensen van het circuit in Qatar zijn op dit moment, of niet? Uh, Toch? Ja, dat klopt. Dat ja, is, dat klopt ja, wel, dat klopt. ja, oké. Okay. Ja, uh, doorgaan zijn er meestal wel mensen van de duschappen. Ja, uh, races. ja, ja uh, nou, zeker, zeker. Bedoel. Nee, logisch, logisch, ja. logisch. Nee, oké, okay, uh, uh, dus uh, het is een rustige tijd. Nou ja, je bent waarschijnlijk ook weer bezig met, met het uh, invullen van het programma voor het hele jaar, hè, uh, komend uh, ja. komende jaar. Komen er nog leuke dingen? Ja. Uh, zeker. Uh, nou ja, eigenlijk wel uh, bekende, bekende titels komen terug. Hè, DTM, de, de GT World Challenge. De, ah. Natuurlijk de historische de Grand Prix weer in juni. Leuk. Uh, natuurlijk de Dutch Grand Prix uh, eind augustus. Ja. Uh, ja, en voor uh, Spa -races, races, uh, de Spaanse Races, Pinkse Races. Aan de normale werk. Even met De Sunday. Ja. Uh, uh, wat buitenlandse organisatoren die naar Zandvoort komen. Dus hey, we hebben weer gewoon een vol, uh, vol raceprogramma volgend jaar. Waarin we okay. weer. Uh, ja, heel veel te zien. Uh, dat geloof ik graag. Dus je ja. bent nou, lekker maar... druk? Zeker. Altijd. <laughs> nou, altijd, hè? Nee, dat klopt. Hey, mag ik jou hartelijk bedanken, Erik, voor jouw uh, bijdrage <laughs> in dit programma. En uh, succes met de verkoop van het boek. Zeker. En ja. uh, ik raad het iedereen aan. Het is een prachtig, uh, prachtig boek. Uh, een leuk cadeau voor, uh, ja, ik vind voor de het van nog En voor de kerst natuurlijk ook. Ja, zeker. Erik, hartstikke zeker, bedankt. He. En uh, goed fijne weekend dag. nog. Ja, okay. Fijne dag. hè bye. Daag, bye. Dag, en Padonna. Madonna? Madonna. Pa en Ma. Pa en Madonna. Ja, leuk. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, en, goedemorgen, uh, Ja, we, zijn al, uh, we gaan richting het einde, he, want ja, het is al acht uh, uh, minuten over half twaalf. Uh, voor de mensen die geen klok thuis hebben. En uh, <laughs> ja, we, we gaan als laatste praten met... Uh, de uh, vrijwilliger van het jaar. Ja, we, hij we was de winnaar. In het eerste, eerste uur kom ik wel even langs bij Karina. Maar hij is hier nu live in de studio. Dus we gaan het uh, uh, wat dieper op in <laughs> op het vrijwilligersavontuur uh, uh, uh, van. Uh, hoe je, Thomas. Hoe, hoe heb je het ervaren? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nee, ja onwijs gaaf. Ja, echt. Ja, maar er, waren... er waren andere woorden voor. Er waren 15 uh, zeg maar, uh, kandidaten ja, ja, en jullie stonden dan met z'n allen dan in de raadzaal uh, ja. te wachten tot er iemand werd aangewezen, of niet? Nou nee, uh, het was zeg maar zo. Uh, de jury die had uh, ons voorbereid. Nou, wij werden aan één een kant van de zaal uh, geplaatst met alle genomineerden en dan mochten we één voor één uh, voorkomen. Dan vertelden ze een verhaaltje over wat doe je nou precies in okay. doet. En uh, dan op laatste uh, kreeg de burgemeester zijn envelop met een verhaaltje erin. En toen praatte hij geleidelijk naar mij toe als winnaar, zeg maar. Ja, ja. En, en jij kent alle leden waarschijnlijk. Ja. En Gerry Rutte zit erin, hè? Ja. Uh, Maaike Koper. Koper. Ja. En was er nog iemand? Ja, um, Ralf Enstra. Oh, Ralf Enstra. Ja. En, en, en Winia, van, van het pluspunt. Winia, ja, ja, die was ja, ja, inderdaad. Die greep alleen maar in als ze er niet uitkwamen. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja, ja. nou, als, als je met z'n drieën bent, dan moet je echt goed je best doen om er niet uit te komen. Nee, ja, precies. Toch? Precies. Ja, Hé, <laughs> ja. hey, maar uh, schrok je toen je de naam werd omgeroepen? Of? Ja, schrokken. De, hij dat... hij praatte ernaartoe, of niet? Ja, ja, ja, op een gegeven moment dan hoor je natuurlijk dingen en dan denk je van ja, dat, hey, dat doe ik kan ook. er maar één zijn. ja, ja. ja. ja. Ja, dus dat is... Uh, ja, het was gaaf. Het was ja, gaaf. Maar, uh, laten we even uh, ingaan op wat jij nou precies allemaal doet. Ja. Uh, laten we beginnen met uh, onze eigen Omroep ZFN. Ja, da, da, daar is het... Nou, Eigenlijk een beetje mee begonnen? Daar is wel de eerste stap uh, gezet naar, dat... uh, naar buiten. Hoe Volg oud was je toen? Ja, hoe oud was je toen? Uh, elf jaar geleden. Toen was ik twaalf. Nee joh. Ja, ja ik kreeg toevallig... Uh, twaalf, en, ja? ja Zat dag... je aan de knoppen? Uh, uh, ja, en, uh, ja. Ja, ja. En, nou... Een dag voordat die uh, prijs werd uitgereikt. zeg Ik maar, kreeg een herinnering op Facebook. En uh, dat is toen begonnen bij de Kids Academy Week. Werd toen georganiseerd door het VVV kantoor. Mm -hmm. En uh, uh, dat was mijn eerste dag dat ik hier toen een keer in de uitzending kwam. Om te proeven wat radio was bij uh, Rob Harms. En uh, yeah. toen nog Albert Jan Vos. Uh -huh. En uh, ja, zo is het eigenlijk een begonnen. Toen ben ik blijven hangen. En toen is er gekeken van nou ja, wat is leuk voor Thomas. Nou, toen ben ik op de zaterdag tussen 12 en 1. Na goedemorgen wordt bij... Uh, Oud-Zandvoort toen ja, nog uh, ja. geweest mm -hmm. met Pieter Jouwstra. En daarna nou, Goedemorgen-Zandvoort. En toen heb ik zelf nog een programma geprezen. Leuk hoor, ja. ja. ja dus vanaf je half. Wat zijn nou, dat? 12. 12. 12. 12. 12. Ja. Doe je nu nog een programma? Uh, nee, ja, ik zit alleen bij het team van Alternative FM. Dan, uh... Ja, want ik vind het wel grappig, want we hadden met Leon, hadden we, uh, zeg maar voor, voor, voor kinderen in, in, ja. het, in het museum toen. Leon, ja, he, technisch ja. technische man, hè? Ja, technisch ja. man van ons van ZFM. En uh, uh, daar was een studiootje opgebouwd in het museum, daar kwamen ook uh, ja, een groep klopt. acht kinderen Ja, ja, ja, leuk. En er was er één jongetje bij, en dat kon ik me goed herinneren, die, uh, die vond het geweldig met die knopjes en zo. <laughs> Ah, het is ook leuk. Oh, oh, oh. Ja, hoe, hoe bevalt het jou, Ger? Want uh... Nou ja, ja als, je, als, je we, als je het weet, dan, ja, dan, dan is het. Is het uh, maar als je het, weet je wel, de, de, Het ja, is even een handigheidje. Ik, ik word gewoon ja, losgelaten hier. En ja. dan uh, doe het zelf maar even. En ja. bedankt. Ja. En dan, uh, ja, dan uh, denk ik van, oh ja, dat, dat en dat. Ik heb het al eens gedaan. Maar dat is zo lang geleden. Ja, ja, ja, het het blijft blijf bij mij niet meer hangen. Telefoon is haakje, haakje één. Dat weet je nu. <tied> ook nee, nee, hekje, hekje één. He? <tied> hekje, hekje één. He? <tied> he? <tied> en dan, uh, nee, nu gaat het wel goed. Hey, maar er werden enorm veel andere dingen ook genoemd die jij doet. Ja, uh, ja nou er komt natuurlijk weer. Ik was zeggen Sinterklaas niet toch, maar die is net geweest, de sprookjeswandeling. Oh, die doe je ook? Ja. En, uh, die is er nu niet meer, of wel? Ja, ja dit jaar 21 december Oh, 21 december, december ja. is hij wel. Okay. En wat gebeurt er dan? Dan lopen er allemaal sprookjesfiguren door het, <coughs> door ja. het centrum van Zandvoort. Ja, en dan is dan het aan de het kinderen de bedoeling om alle handtekeningen te verzamelen. Ja, ja. Je meent het. Ja. Maar dan ben je, dan ben je in een sprookjesfigure. Nee, nee, ik uh, doe daar... Uh, nou, ik... Uh, ik help mee aan de opbouw van het evenement. Oh, op die manier, ja. ja, ja. ja ik, ik zag het zo altijd door de, de dorpstruinen, die kinderen. Die vonden het geweldig. Ja, ja, ja, is ja echt heel, leuk, heel leuk om te zien. Ja, ja. Uh, ijsmeester bij de IJsbaan. Oh, dat doe je ook. Dat ook begint nog? ook weer 14 december. Ja. Dat is drie. Zitten we op drie nu? Ja. Er is, er is eigenlijk maar één uh, echte uh, ijsmeester: hè? dat is Leo Miesenbeek. Ja, klopt. Ja, dat, is ja. dat is de dan. oppere Dat is de Ja, nee, zeker. Heb je wel veel, veel, veel van nog geleerd? Of, uh... Ja, natuurlijk. Wat ja. moet je doen als ijsmeester? Ja. Het ijs controleren. <laughs> <laughs> ja, nee, en, uh, dat, dat is natuurlijk een van de dingen. Maar uh, waar het voornamelijk om gaat... is dat je toezicht houdt op het ijs... En dat, uh, dat er geen gekke dingen gebeuren, uh, vooral. Ja, ja, maar goed, uh, daar zijn natuurlijk een hoop vrijwilligers ook voor. He, die, ja. Ja, ja, zeker. Nou ja, Er zijn natuurlijk vrijwilligers in de koekjes open. Uh, ja, uiteraard. schaatsen, ja. uitlenen. Ja. Het maar kan maar. wel een tourbeurt zijn, hè? Ja. Sorry? Een tourbeurt. Ja, ja, ja. Je bent niet, je bent niet uh, drie weken. Uh, nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar met dit koude weer valt het wel mee. Maar als je ja. uh, straks weer 12 graden hebt. Ja, dan wordt het wel dan een beetje dan lastig, hè? Ja, dan uh, gaat het ijs snel achter. dan wordt het pap. Ja, dan, en, dan uh, wordt het pap. Ja. Maar jullie hebben ook geen dieselaggregaten nee, meer, die, die waren het wel uh, in het begin. Ja, klopt. Het is nou allemaal elektrisch. Uh, elektrisch allemaal. is ja. beter, hè? Ja, natuurlijk. Voor het ja. milieu is het ja. sowieso beter. Ja. Ik denk, uh, maar is, is zo'n zo evenement niet, niet handiger op het Dorfplein? Hoezo? Nou, omdat je daar meer ruimte hebt. Dorf, Dorfplein? Dorfplein is bij... Het uh, is bij, bij uh, hoe heet het? Ja, de het Wapen van Zandvoort. Ja, dat is het Gasthuisplein. Oh, het Gasthuisplein. Sorry. Ja, laten we... Uh, ja, dat... Ja. Ja, ja. Ik, ja. ik, vind het, uh, ik vind de keuze altijd zo, want het wordt zo volgebouwd. Daar. Ja, en dan gaat van alles wordt er uh, omgebouwd. Maar ja. Ja, goed, het, het, het werkt wel. Het uh, werkt ja. Ja. het ja. is een mooie locatie op zich. Dat dus. vind ik ook. Ik bedoel, uh, winkelpubliek hebt, komt er wel. Ja, en je en zo. hebt alle bekijks daar want je zit echt in het hart. Ja. Dus. Klopt, heb je er last van dan, Ger? Nee, ik heb er helemaal niet. Ik ben gewoon benieuwd. Ja, hij woont om... daar natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Maar er is, er is meer ruimte daarachter. Uh, nou, uh, weet ik niet of er meer ruimte is. ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Nou ja, ze gaan nu uh, waarschijnlijk het Raadhuisplein een beetje uh, veranderen... om daar een groot evenementenplein van te maken. Ja. Dus dat, zou, uh, hey, dat is natuurlijk echt in het centrum van het dorp. Hè? Dat, ja, dat ja, ja gastheidsplein ook wel. Maar, uh, maar ja. goed, uh, dat, dan ben je ijsmeester. En uh, dat, dat, dat doe je dan twee, drie keer in de week of zo. Dat je daar, ja, zoiets. Ja, ja. Ja. En wat doe je nog meer? Uh, dan hebben we nog de Vierdaagse. Waar? Vierdaagse? Ja. In Die is in Arnhem. Ja, uh. Nee, in Zandvoort. Oh, Gewoon uh, de Zandvoorts Vierdaagse. Oké. Okay. Uh. Of Nijmegen, sorry. Ja. Maar oh, oh, de Zandvoorts maar, de Vierdaagse. Dat duurt maar vier dagen. Dat, ja, ja, ja. ja. <laughs> en uh, ja, ik ben vrijwillig bij het Rode Kruis. Maar wachten, uh, over die oh, vier over die vierdaagse. Ja. Is dit, dit, zwemmen, lopen. Nee, zwemmen doen we niet meer. Nee, het zwemmen deden uh, vroeger ook, hè? Uh, Dat mijn dochter nog nou, met name, leuk. Vooral wandelen nu nog, want we hadden vroeger ook nog fietsvierdaagse. Ja, klopt ja. Maar ook nog, en zwemmen dan. En, uh. Maar het is tegenwoordig alleen maar wandelen. Dus ja, okay. ja, ja, ja, ja. En waar, waar wandel je daar naartoe? Ja, vijf of tien kilometer. Ja, rondom, klopt ja. ja. ja, ja. Door de duinen en Van alles en nog wat. Ja. Ja, is, is dat veel werk om af te zetten en dat soort dingen? Of valt dat mee? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk we <coughs> hebben een paar vaste routes. Mm -hmm. En uh, dat controleer je. ook, Kijken ja. of we er iets aan kunnen passen. En uh, wat uh, leuke plekjes uh. kunnen opzoeken nog. Nou ja, daar zitten we op vier. en uh, Gaan we nog door? Ja, Rode Kruis. Rode Kruis, ja. Ook hè? nog. Ja, ja. <laughs> Rode Kruis. Zit je ook in het Rode Kruis gebouwtje? Nee, uh, oh, dat is, nee, weg, hè? Dat is uh, weg nu. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, het is nog... om, allemaal gecentreerd in uh, IJmuiden nu. In IJmuiden? In ja. Oké. Okay. En uh, vanuit daar uh, wordt alles nu... Maar gereed. waarom is dat oh. vanuit Amuiden? Ja. Oh, weet je ook niet? Dat, is, uh, zo, dat is regio ja. Kennemerland geworden. En ja, dat ja, is ja. daar gecentreerd bij de brandweer. Uh, want dus. vroeger zat het inderdaad door Nicolas Beek Ja, waren, klopt. Hè? Maar toen had je allemaal afdelingen. Dus had je Zandvoort, Haarlem, Amuiden, uh, Heemsteden, ja. noem maar op. En nu is het, nu is het gewoon één geworden ja. als Kennemerland. En, en wat, doe, wat doe je daar dan? Uh, ik doe daar de, nou, logistiek. Dat is één taak wat ik doe. En uh, ja, inzetten bij evenementen. Dus hmm. uh, als... als Eerste hulpverlener. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Dat is hem? Is dat alles? Ja, ja, ja. Nou, is dat ja alles. Is dat. Als jij betaald zag nee, krijgen ik, voor al deze functies. Ik frikies. weet er nog één, de, de historische Grand Prix met de parade. Ja, klopt ook. Ja, oh, ja. nou ja ja, dat ja, dat ja, valt, ja, ja, ja, ja. Ja, nou dat valt dus meer onder het, uh, het takje verkeersregelaars. Oké. Okay. Oh ja, dat ja. Heb ja, ja, ja. Van, uh, dat heb ik natuurlijk van uh, ja. Leo overgenomen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, en dat is ook je baan, hè? Nee, jouw nee, baan? Nee, nee, mijn baan is weginspecteur. En dat kan je er tussendoor ook nog ja. wel een klein ja, beetje ja, ja. futten. Weginspecteur bij uh, Rijkswaterstaat? Hè? Nee, provincie. De provincie Noord-Holland. Ja, Rijkswaterstaat zijn de A-wegen en wij zijn de N-wegen. Oh, de N-wegen, -de, de provinciale ja. wegen. Ja. En, en uh, vertel eens daarover. Is dat, is dat leuk om te doen? Of Hartstikke oeik, maar, leuk. Ja, ja, maar wat ja, doe je ja dan? hij maakt van alles mee. Nou ja, wij, nou, in eerste instantie inspecteer je de weg. Dus het schouwen van uh, hoe, hoe het wegbeeld eruit ziet. En proberen als er iets ontbreekt of niet veilig is... dan los je dat op zo snel als het, als het kan... En uh, ja, verder worden we ingezet bij ongevallen om schades op te nemen nee. uh, per geval. Om niet te beveiligen dat er uh, geen chaos ontstaat op de weg. Mm -hmm. Dus uh, ja, in eerste instantie gewoon voor de veiligheid en de mm -hmm. doorstroming. Uh... Er uh, was bij de n 9 vorige week geloof ik, een enorme ramazie. Het ja, ja. ongeluk en weet ik wat. Ja, ja het dus ik heb heel jou druk een, rond daar. Een appje gestuurd. Ja, van, ja. uh, zit je er ook bij? Nee, ja. nee, dus nee ik zat weer in staan. Ik zat in de, de, de zaalstreek ja. <laughs> ja. ja. Je zoekt wel de rustige plek, <laughs> ik op. Ik zit uh, gebakken. <laughs> ja. Het maar maar, dat, ja, dat gebeurt van alles natuurlijk. Hè. Ja, het gebeurt superveel. Wordt het ook steeds drukker? Merk je dat? Na de corona. Nou, er gebeurden vooral gekke dingen. Dat, dat, dat is het. Ja. En, en wat je merkt is dat mensen vooral niet echt meer bezig zijn met autorijden. Maar met hele andere zaken. Weet je, ja. wel, je zit gauw op je telefoon. telefoon. Of ook verbaasd me hoeveel hmm. mensen die onder invloed zijn achter het stuur. Je ja? denkt van, nou... Ja, er moet meer nou, gecontroleerd worden. Maar, ja, ja. Hè? Ja, meer, er moet gewoon meer verantwoording genomen worden ja. door de mensen. Nee, dat, nee, dat, dat daar het begint eerst, het natuurlijk maar ja. mee. Daar ja. begint het wel mee. Maar, uh... Ja, en dan kunnen feestdagen komen natuurlijk aan. Dan zal het alleen maar verdubbelen. Nou ja, dat. Ja, je zal ook wel eens als eerste aankomen bij een ongeluk, of niet? Dat, dat, dat komt wel eens voor, ja. ja? ja? ja, ja. ja. ja. En je... Rij jij dan in een auto? Of ja. je hebt, je hebt zelf een motor? Ja. hè een enorm ja, ik heb ook een motor. Ja, klopt ook. <laughs> ja. ja. En, uh, en, maar je, je, je, je doet dat allemaal in een, in een auto van de provincie? Ja, klopt. Ja, die we ja. af en toe wel zien oh. rijden ook. En, ja, ja, er ja, staat ja. er maar eentje in het dorp, dus. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> hey, je bent wel van plan om door te gaan op deze voet? Ja. Ja, of uit te breiden misschien wel. Ja, misschien wel uitbreiden. Ja. Ja? Ja. Zit, zijn er nog dingen die je denkt van, nou dat wil ik nog een keer doen? Nou ja, hoe groter hoe leuker natuurlijk. Ja, ja. Hoe leuker de uitdaging is. Ja, ja, nee, ja ik ja. probeer zoveel mogelijk mensen erin te betrekken. En kijken misschien weg te rijden bij de Formule 1. Maar dat, dat ja, denk nou dat is. Dat... <laughs> ik denk niet dat dat gebeurt. Maar... Nee, nee, nee. Maar ik, ja, ik probeer zoveel mensen erbij te betrekken en gewoon te laten proeven wat vrijwilligerswerk is. Ja. ja. En, uh, misschien. En waar, waar, je hebt het van je moeder, heb ik begrepen. Ja. ja. En die, die, die was vroeger ook een verkeerslister? Ja. ja. Nou, nog steeds hoor. Okay. Nog steeds. Oké, okay, ja. dat is goed. Dus dan word je daarmee besmet en dan denk je: Ja, van, nou, ja dan dat... ben ik eigenlijk blijven hangen. Ja. ja maar... en, en wat mij ook gewoon verbaast is dat als ik dan mensen uitnodig om te helpen, weet je wel, dan is het bijvoorbeeld met verkeerregelen, Dan moet je een klein cursus vervolgen, want je moet natuurlijk wel ingedekt zijn ja. uh -huh. als er wat gebeurt. En, uh, maar dat, dan stel je die vraag, van hey, wil je me twee uurtjes helpen, En dan is het, ja, wat schuift het, of uh, ja, nou, ja, daar ja, heb ik ja, geen ja. zin in, weet je wat, dat ik denk van, ja, ja. jongens, uh, kom op. Nou, ik heb uh, aangeboden om, uh, om af en toe met de motor uh, voor, voor, ergens voor te rijden, weet je wel, maar dat kunnen we van de zomer nog wel eens over hebben. Ja, ja, wat zou jij nou tegen jongeren willen zeggen uh, om, om hier wat te gaan doen bij, bij ZFM? Wij zoeken ook mensen. ja. Maar zo, nou, ook het is hartstikke leuk. Ja, met name de redacteuren <laughs> en technici. Ja. Ja, ja Nou, vooral technici, hè, ja. Gert. <laughs> nee, uh... Maar wat zou je nou tegen, tegen hun willen zeggen? Van, nou, probeer uh, het, het een keer. Kom gewoon een keer langs. Ja, en, uh, wat maakt het zo leuk, volgens jou ook? Gewoon de gezelligheid. Het is gewoon een, een club bij ja, de radio. Ja, ja, ja. Ja. Het is gewoon hartstikke gezellig mm. en leuk om te doen. En leuk, ja. <kijkt> en je, wouden, wouden, en je, leert, je leert heel veel. Je leert er heel veel. als het fout gaat, merkten we nou ook weer. Ja, maar nee, nee, wij lossen nee. alles op. Ja, hè, nee. Wij lossen alles op, nee, dat klopt. Dat klopt. Koek. Dat is wel lekker. Koekoek. -koek. Hé, <laughs> hey, we hebben hier de prijs staan. Het is een. Ja! Oh, Kijk een, uit. Ja, <laughs> ja, wat een zwaar is ding, zeg. Ik weet niet. Nee, er is geen. Ja, toch wel. Kijk eens, het is een. Een huismus? Nee, wat is het? Nee. Het is een adelaar. Hoor. Een adelaar? Ja. Een huismus. Oh, dit, is, dit is een Duitse. Ja. Okay. Een Duitse. Een, een Duitse. Een een, een, een, misschien wel een, een Amerikaan. Dat, dat kan ook. Want ja. je natuurlijk ook de adelaar. Ja. Hey, maar waar staat hij bij jou? Prominent in de huiskamer. Prominent in de huiskamer. Ja, zeker. Wel goed uh, dat je niet om veel gaat lopen. Hè? Want dan, uh... nee. heb, jij, heb, heb jij ook contact gehad met Dink Meijer? nee. Die heeft je niet gebeld? Nee, nee. Want hij is de burgemeester van Huizen. Huizen, ja ja. Ja, ja, ja. de naamgever en ex-burgemeester van Zandvoort. En uh, volgens mij de eerste of tweede editie was hij er wel bij. Maar de laatste editie is niet meer. Maar, goed. Nee. maar het is wel leuk uh, dat, je, dat je bij die groep zat. Ja, hartstikke geval, leuk. Ja. Door, door wie ben je genomineerd? Dat weet, je niet. Dat weten we, dat weet ik niet. Daarom. Nee, hoor, nee, hoor, ik niet oh. hoor, Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, ja, nee dat, dat, weet ik niet. Nee. Ik weet dat ik meerdere keren ben uh, opgegeven, maar okay. geen ja. idee. Al oh, meerdere keren zo. Ja, oh, dat weet ja. je wel. Ja, dat hebben ze wel verteld. Oh, hebben ze wel verteld. Ja. Ja. Door wie en wat? Uh, ik ja. heb geen idee. Nee, helemaal goed. Ja. Nou, uh, uh, ik weet het niet. Uh, moeten we nog verder wat vragen? Want we Ik hebben weet dus niet meer. Nog uh, Acht minuten. Nee, ja, ik, wil, uh, gewoon, uh, ik ja, ik ben heel Vertel. dankbaar dat ik heb gewonnen en ik vind het hartstikke leuk en ik. Uh, Blijf zo doorgaan. Uh, ja. dus, uh, nou, dus, ik hoop wilt... iedereen te zien in het dorp ja, oh. met je, de ijsbaan weer. Je wilt zelfs ja. nog meer doen, hè? Dus, uh, nou, ik, nou, niet veel meer. Maar ik zit wel redelijk aan mijn macht. Re uh, <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Nou, je... En we maar... moeten natuurlijk af en toe plek houden om te golven nog. Hè? Nee, of? dat is waar. Ja. Wij gaan uh, de weer de baan ja. ja. in. Oh ja, jullie golven zijn er. Wat is jouw handicap? Ja, ik zit nog vrij hoog, want ik ben nog niet heel lang begonnen. Ik zit ergens rond de 35, geloof ik, Oké, okay. ik weet het niet. We gaan het zien. Ja. We hebben een maandje geleden golf, denk ik. Ja. een half maand geleden. Dat was wel leuk. Ja, We gaan het woensdag weer proberen. Wel ja. erg vroeg trouwens, hoor. Ja, half negen, hè. half overal negen Jeetje, Mina, Waar ga je dan heen? Uh, naar Maastricht. Nee, hoor, hier, uh, hier uh, bij, bij uh, Open Golf. Oké, okay. ja. Dus um, ik hoop, niet, misschien is de baan wel bevroren dan. Ik heb geen kan. idee. Nou, het zou 7 graden zijn. Maar ja, goed. Oh. Uh. Nou ja, we gaan je het heen maken. hebt je, jij je, je, hebt je golfbewijs. Ja, ja, ja. Zeker. Goed hoor. Oh. Nou, die heb je hier trouwens niet eens nodig, hè. Golfbaanbewijs. Meen je dat? Toch? Is dat zo? Nee, ik dacht het niet, nee. Oh, nou ja. Ik maar, heb hem wel. Nou nou ja, heel goed, heel goed. Ja. Daar moet je zeker uh, trots op zijn. En, zeker. Heb je ook op die grote banen gespeeld? Hè? Die. Uh, spanwouden. Oh, dat heb je wel Krugius, gedaan. Ja, je ja. hebt sparenbouwer A, B, C. En, en dan heb je natuurlijk die grote banen, E, D. Ja. Die heb je ook gespeeld. Nee, nee, B heb ik gespeeld. Oh, B, nou, ja. dat is ook zo'n kleine baan eigenlijk. Ja. Maar nog ja, niet allemaal. Nou, nee, uh, uh... Ja, Halen Meerste ben ik dan geweest. Hmm. En, uh, maar, verder, uh... maar als je nou aan het golven bent, zit je dan de hele dag aan de telefoon? Met al die vrijwilligers. Uh... <laughs> <laughs> nou, het komt wel eens voordat je, dat je gebeld wordt, ja. Ja. Dat, uh... ja? <laughs> ja, dat gebeurt nog wel eens. Ja. Ja. Maar dat is niet erg. Nee, dat hoort erbij. Nee, dat hoort erbij. Ja. Maar niet uh, onder het golf. Hè? Nee, niet onder het golf. Nee, want dan word ik op mijn vingers getikt. Ja, dat ja. is zeker. Ja, nee, dat... Door mij ook zeker. Maar dan word ik ook afgeleid. hè? Dat, ja. uh, dat merk je meteen. Ja, ja daar hou ik helemaal niet van. Dat er en telefoon moet ik. Oh, dat is leuk. Ga je woens toch wel even bellen? Net wanneer die afgaat. Nou, ja, doe maar ro rond, tien negen. rond tien voor Rond 10 voor 9. Ja. ja. ja. ja. sta ik op hol drie. Ja. ja. Nou, lekker. Is dat. Nee, oké. Okay. Uh, nou ja, we gaan er toch gewoon een beetje naar eind aan breien. Hebben wij nog wat te melden trouwens? Ja, we krijgen natuurlijk zo, hè, de nou, we krijgen de, de sprintrace. Om uh, drie uur is dat uur, volgens mij. En morgen om uh, nou, vanavond, is het, vanavond is er ook nog kwalificatie van de ja, echte race. precies. Hè? Ik dacht zeven uur. Ja, en morgen om uh, ja. vijf uur is de Grand Prix. Ja, nou we hebben natuurlijk allemaal gezien hoe Max uh, al kampioen is geworden. Heb, heb jij uh, live gekeken? Ze ja, zeker. zeker. Ja, ik ja, ik vond het echt. Uh, ja, ik, ik hoorde het horen van mensen die hebben hem dan uitgesteld gekeken. Van, ja, dat nee, dat, dat... Dan ben je niet echt een liefde. Nee, hebben, hè? Nee, nee. Nee, nee, nee. Ik, ik kijk ja. ze allemaal live. Ja, hou jij? Van ja, ja, 01 ja, ja. zit vanmiddag klaar hoor. Ja, ja. oké. Okay. Heb je al gekeken? Ja, ja, ja, maar ook ik vind het altijd wel leuk als Max een beetje in het midden staat. Dan wordt het meestal spannend. Ja, die maag is nog steeds niet uh, echt... Ja, ik ben negen. heel benieuwd naar volgend seizoen. Dat ik, ben, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben er bang iedereen voor, voor Iedereen Ja, ik ben er ook uh, een beetje bang voor. Ja. Ja. Uh, iedereen is er wel een beetje bang ja. voor. Nou, ja, <laughs> ja, ja. maar het zou heel leuk zijn als ze op een gelijk level zitten... en dat het gewoon heel spannend wordt. Ja, zeker? zeker, als ze eerst kampioenschap doen. Nou, als ja, je nu al ziet, dat ziet dat met, de, met de qualifying van de, van de sprintrace... Ze, ze zitten wel heel dicht ja, bij ze elkaar. Om elkaar. Ja, dicht bij elkaar. En dan komt toch de beste rijder naar voren. En wie is dat? Nou ja, nu is het Leclerc. Nee, de beste, de beste coureur. Ja, dat is. Uh, we, we verstappen natuurlijk. Dat bedoel ik. Nou, ja. Ja, goed, als ze allemaal op één <laughs> nee, maar... lijn zitten. Dan, dan komt hij er toch bovenuit. Zeker. Toch? Nou ja, zeker met een slechtere auto. Ja. toch wereldkampioen ja. te worden. ben je toch een beetje een held. Maar ja, ze moeten bij Red Bull toch een beetje. De, ja, of het moet vaker regenen. Team, uh, ja, ja, dat daar ja. Is je heel goed in. Maar ja. dat team is toch een beetje een beetje fragiel hoor. De ja, team. zeker. Ja. De verkeerde keuzes van, van die achtervleugel nu weer ja. En, uh, ja, dat is toch niet goed. Maar goed, uh, ik hoop dat ze, het, uh, dat ze erbij zitten in ieder geval. Ik hoop Zo. het ook voor jou. Oké, okay. uh, nou voor jou ook trouwens. ja. Hé, uh, yeah. hey, mogen we je hartelijk bedanken? Ja, jullie ook. Dankjewel. Ja, maar heb je niet nog één dingetje dat je ook vrijwilliger bent? Nee, uh, volgens mij heb ik alles gehad. Koffie halen of zo. Ja. Nee, oh, oh de trouwens. De ja, de uh, Koren. Oh, Shanti nou ja. Ja. Ja, ja, Ik heb er wel nog oh, een. Ja. We, we, we zitten op zes. Bij uh, Lauren Hardy, uh, geluidstechnicus. Oh. Oké. Okay. Ja. Met. Uh, hoe heet die, uh, ineens, uh, samen met Nop. Noppie. Ja, ja, ja Loppie, leuk. Ja. Oh, ja. Wat grappig. Doe je ook nog? Doe ik ook nog. Dat is goed, man. Ja. Nou, uh, nog één dan. Nee hoor, nee. Het is ook terecht zitten. dat je gewonnen hebt. Ja, Dank vind ik ook. Ja. Gefeliciteerd nogmaals. Ja. Uh, en een heel goed weekend. En, ja, om uh, goed. ja, dat gaat zeker goed komen. Het is uh, drie minuten voor twaalf. We gaan eruit met een muziekje, denk ik. Ja, met Annie Williams. Uh, en, en, trouwens, ik uh, heb en, er nog wel uh, eentje. Ja? Yeah? Ik ben ook scheidsrechter. Vrijwillig. Oh ja, ja. Maar, ja, <laughs> ja oké. Okay, ja, ik dacht al... Uh, <laughs> maar niet, niet meer bij de Lions, Nee, nee, nee. je bent hoger opgezocht. ja richting Hoofddorp. Richting Hoofddorp, wel mooi. Ja, Oké. Okay. Nou. Hey, dank je wel, Thomas. Ja, uh, jullie ook. Uh, En uh, we gaan eruit met geniet ervan, hè? Komt Iedereen goed. bedankt voor het luisteren en, en tot volgende week. En bedankt Hans. Ja, graag gedaan, Ger. Volgende keer. Uh, ja. Bij mij thuis. Ja, leuk man. <laughs> Doe ik wel techniek. Ja. <laughs> There's a place for us. Some...